Peter Pan redt tijgerlelie. Wendy en haar broertjes bleven bij Peter Pan en de verdwaalde jongens wonen. Wendy probeerde een goede moeder voor de jongens te zijn. Ze kookte voor hen en verstelde hun kleren. En elke avond stopte ze hen toe en vertelde ze een sprookje. Wendy leerde de jongens ook dat ze nooit van een koek met een dikke laag gifroene suiker mochten eten. De zeerovers legden de koeken steeds op een andere plaats in nergens land neer. Maar omdat Wendy had gezegd dat de jongens er niet van mochten eten, bleven ze eraf. De koeken werden oud en zo hard als steen. En op een avond, toen kapitein Haak een wandeling op het strand maakte, struikelde hij over een van de koeken... Hij stootte zijn grote teen en die deed nog dagenlang pijn. Het was zomer en de kinderen speelden overdag altijd op het strand van de zeemeerminnen. Ze zwommen en lieten zich drijven en speelden met de zeemeerminnen. En als ze moe werden, gingen ze lekker liggen slapen op het strand of op de onbewoonde rots die bij laag water boven de zee uitstak. Op een avond lagen alle kinderen op de rots te slapen. Peter Pan werd wakker van het geluid van een boot. Hij sprong overeind en riep: Zeerovers, wegwezen! Binnen een paar ogenblikken waren alle kinderen in het water gesprongen. De roeiboot kwam snel dichterbij. De zeerovers, smul en streng, roeiden. En in de boot zat ook Tigerlelie, de prinses van de Indianen, met haar handen vastgebonden. De zeerovers hadden haar gevangen genomen. ...toen ze had geprobeerd aan boord van het zeeroverschip te komen. Het was inmiddels helemaal donker geworden. Smul stak een lantaarn aan om te kijken waar ze aan land konden gaan. Op hetzelfde ogenblik botste de roeiboot tegen de onbewoonde rots. We zijn er, riep Smul. Zet tijgerlelie maar op de rots. Dan zal ze als het water stijgt verdrinken. Peter Pan en Wendy hadden alles gehoord en Peter was vastbesloten tegen te redden. En omdat hij heel dapper was, wachtte hij niet tot de zeerovers weg waren. Hij kon heel goed stemmen nadoen en hij riep met de stem van kapitein Haak... Hé, hey, Lummels, laat die Indiaanse prinses vrij. Kapitein Haak, riep Bootsman Smul, "Uh, maar kapitein... Doe wat ik zeg riep Peter Pan. Anders zal ik je laten voelen hoe scherp mijn haak is. Zeerover Streng sneed snel de touwen door. Dijgen dook in zee... en op hetzelfde ogenblik werd er geroepen... Hé, hey, Lummels! Het was de stem van kapitein Haak. Alleen was het deze keer niet Peter... maar de zeeroverskapitein zelf die had geroepen. Hij was naar de roeiboot toegezwommen. Wendy zag hoe hij met zijn haak de roeiboot vastgreep. Ze had het liefst weg willen zwemmen, maar Peter fluisterde dat ze stil moest zijn. Ons plan met de koek is mislukt, riep kapitein Haak. De jongens hebben nu iemand die ervoor zorgt dat ze niet van de koek eten. Ze heet Wendy. Kapitein, zei Smul, waarom ontvoeren we haar niet? Dan kan ze voor ons zorgen. Dat is een geweldig idee, riep kapitein Haak. We zullen de kinderen gevangen nemen en naar de boot brengen. Dan laten we de jongens van de loopplank lopen... zodat ze in zee vallen en door de haaien worden opgegeten. En dan kan Wendy voor ons zorgen. Kapitein Haak klom op de onbewoonde rots. Smul en streng volgden hem. Waar is Tiger vroeg kapitein Haak. Die hebben we vrijgelaten, precies zoals u hebt gezegd... antwoordde bootsman Smul. Vrijgelaten? brulde zijn kapitein. Dat heb ik nooit gezegd. Maar het was uw stem, zei streng. Jullie hebben vast een zeespook gehoord, zei kapitein Haak. Zeespook, kun je me horen? Peter Pan kon niet langer zijn mond houden. Ik ben Jaap Haak, de kapitein van het zeeroverschip, antwoordde hij met de stem van de kapitein. Dat ben je niet, brulde kapitein Haak. Heb je nog een andere naam? Ja, die heb ik, antwoordde Peter, maar nu met zijn eigen stem. En die naam is Peter Pan. Pan, schreeuwde de kapitein, grijp hem. Zijn jullie klaar, jongens, riep Peter Pan. Aanvallen! Het gevecht dat volgde was kort en hevig. De jongens vielen smul en streng aan en pakten hun zwaarden af. De zeerovers sprongen in zee. De jongens doken achter hen aan. Maar alleen Peter Pan durfde kapitein Haak aan te vallen. De kapitein gleed van de gladde rots. Peter Pan wilde een eerlijk gevecht. En hij greep de hand van de kapitein om hem omhoog te trekken. Maar de kapitein beet hem. Peter was zo verbaasd dat hij niets terugdeed toen de kapitein hem met zijn haak sloeg. Kapitein Haak zou Peter Pan vast te pakken hebben gekregen als hij niet plotseling het getik van een wekker had gehoord. Bleek van angst sprong hij in zee en zo snel hij kon zwom hij naar zijn schip. De krokodil zwom achter hem aan. Intussen waren de verdwaalde jongens en Jan en Michiel naar de roeiboot van de zeerovers gezwommen. Ze klommen aan boord en riepen Peter Pan en Wendy. Toen ze geen antwoord kregen, dachten ze dat Peter en Wendy naar huis waren gevlogen. Ze begonnen naar het strand te roeien en daarom zagen ze niet dat Peter Pan intussen Wendy op de onderwoonde rots trok. Het water stijgt, Wendy, zei hij. Denk je dat je alleen naar huis kunt zwemmen of vliegen? Oh Peter, ik denk dat ik daar te moe voor ben, zei Wendy. Ik kan nu niet vliegen, zei Peter. Ik heb me bezeerd. Op hetzelfde ogenblik voelde Peter Pan dat er iets over zijn rug leed. Het was de staart van een vlieger. Die had Michiel, het broertje van Wendy, een paar dagen ervoor gemaakt. Maar toen hij de vlieger had willen oplaten, had hij hem laten schieten. De wind had de vlieger weggeblazen. Peter Pan trok de vlieger naar zich toe en bond de staart ervan om Wendy heen. Peter gaf Wendy een duwtje en toen nam de wind haar mee naar het strand. Peter voelde het water al over zijn tenen spoelen toen hij zag dat er een vogel naar hem toe kwam. Het was de dwaalvogel. Een paar dagen ervoor was ze met haar nest in zee gevallen. Maar ze was op het nest blijven zitten. Peter had tegen de jongens gezegd dat ze uit haar buurt moesten blijven, zodat ze rustig haar eieren zou kunnen uitbroeden. En nu wilde ze proberen Peter te redden. Ze duwde haar grote nest naar Peter toe en vloog omhoog. Peter legde haar eieren in de hoed die Jan tijdens het gevecht was kwijtgeraakt en die nu op het water dreef. Daarna klom hij in het grote nest. De golven dreven het nest naar het strand. En de dwaalvogel dreef tevreden weg op haar eieren in de hoge hoed. De jongens en Wendy waren heel blij toen Peter Pan weer veilig thuis was. Die avond gingen ze heel laat naar bed, want ze hadden elkaar een heleboel te vertellen. Maar toen Wendy zei dat het tijd werd om het licht uit te doen, deden de jongens meteen wat Wendy zei. Wil je weten of Peter Pan en de kinderen nog meer avonturen beleven? Lees en luister verder op bladzijde 47.